Veel studenten vinden dat ze slecht zijn geïnformeerd over de OV-chipkaart. De studentenvakbond LSCB krijgt veel telefoontjes en mailtjes van studenten die niet weten waar ze aan toe zijn. Ook zou de informatielijn van de OV-chipkaart geregeld overbezet zijn. Vanaf 1 januari moeten 650.000 studenten het vervoersbedrijf gaan, bewijs gaan gebruiken. 96% van de studenten heeft de kaart ontvangen, maar slechts een klein deel heeft hem geactiveerd. Elke week krijgt een aantal studenten het verzoek om de kaart te activeren, anders zou het systeem overbelast raken. Dat kan tot 31 januari bij een van de ruim 1200 oplaadpunten. Volgens de LSVB hebben alle studenten daarover een brief gekregen, maar hebben ze die niet allemaal goed gelezen of begrepen. Op internet is een filmpje opgedoken waarop te zien is dat politiewagens in Teheran inrijden op demonstranten. De video is geplaatst door de Amerikaanse nieuwszender CNN. Zeker één persoon die al op de grond ligt wordt overreden als een groen-witte op een groep mensen inrijdt. Onduidelijk is of het slachtoffer dood is. CNN zegt niet te kunnen bewijzen dat het filmpje authentiek is. Het zou afgelopen donderdag zondag zijn opgenomen. Toen gingen tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het Iraanse regime. Volgens autoriteiten kwamen bij de protesten zeker zeven mensen om het leven. In een poging de onrust de kop in te drukken... heeft het regime de afgelopen dagen bijna twintig vooraanstaande oppositieleden opgepakt. Op de Japanse effectenbeurs is de Nikkei-index dit jaar 19% gestegen. De index sloot 50% hoger dan op het dieptepunt dat in maart werd bereikt. Vorig jaar boekte de Nikkei-index een recordverlies van 42%. De Japanse beurs is morgen dicht. Op de laatste handelsdag leverde de index nog 0,9% in, doordat het aandeel van Japan Airlines onderuit ging. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijk faillissement van de Japanse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het noorden, soms wat lichte sneeuw of ijzel. temperatuur vrijwel overal rond het vriespunt, maar in Limburg kan het 4 tot 8 graden worden. Later vandaag gaat het op steeds meer plaatsen vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom lieve luisteraars bij Inspiratieradio. Ik ben Richard Buitenek en ik presenteer graag voor u het programma Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit aangevuld met inspirerende muziek. We hebben als gasten vanavond Nicole van Olderen en Tony Rekelhoff. Welkom met dames. Hi, goedenavond. Goedenavond. Nicole is bekend van Nicky's Place in Haarlem en Tony is bekend als cursistenleider, leidster en uh, van de beurs Bewustzijn. De uitzending gaat over spiritueel-psychologische trends. En onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn... wat waren nationaal en internationaal de ontwikkelingen van het afgelopen jaar... in de hoek van de spiritualiteit en de psychologie? En wat waren afgelopen jaar de ontwikkelingen in de regio Haarlem... op het gebied van spiritualiteit en psychologie? En welke trends zijn er te ontdekken voor, laten we zeggen, 2010? En wat gaan onze gasten het nieuwe jaar doen? Nou, vol programma. Uh, wilt u reageren live in de uitzending, dan is het mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen 023 57 5730393. 5730393. Dus heeft u een vraag aan onze gast of aan ons of wilt u over dit onderwerp iets vertellen? Aarzel niet en bel ons 5730393. En let op, bel is alleen mogelijk wanneer u naar een live uitzending luistert en dat is vandaag 27 december. Nou, u kunt natuurlijk ook mailen naar de redactie met uw vragen of opmerkingen. Het mailadres is redactie.inspiratieradio.nl En we gaan nu naar het eerste nummer. En dat wordt aangekondigd door onze gast Nicole Dat is een nummer The Irish Blessing van Roma Downey. Dat is een prachtig nummer waar je ja, helemaal weer ontroert tot aan jezelf toekomt. Wauw. The blessing of light be upon you, light on the outside, light on the inside. With God's sunlight shining on you, may your heart glow with warmth like a turf fire that welcomes friends and strangers alike. May the light of the Lord shine from your eyes like a candle in the window, welcoming the weary traveler. May the blessing of God's soft rain be on you, falling gently on your head, refreshing your soul with the sweetness of little flowers newly blooming. May the strength of the winds of heaven bless you, carrying the rain to wash your spirit clean, sparkling after in the sunlight. May the blessing of God's earth be on you, and as you walk the roads... May you always have a kind word for those you meet. stand the strength and power of God in a thunderstorm in winter, and the quiet beauty of creation in the calm of a summer sunset. And may you come to realize that, insignificant as you may seem in this great universe, you are an important part of God's plan. En dit was het eerste nummer van Inspiratie Radio vanavond. Dit was het nummer van Roma Downey. Dat heb ik uitgekozen. De Irish Blessing. De Irish Blessing is een. Uh, Roma Downey is uh, de vrouw die speelt in Touched by an Angel. Dat is een serie van televisie waar drie engelen steeds op aarde een goede daad doen. En ik geef het woord weer aan Richard. Ja, en diegene die nu, nu gesproken heeft, was Nico van Olderen. Mm -hmm. um, nou, dames, welkom. Ik ben heel erg blij met jullie als, uh, als gasten. We hebben eigenlijk een soort oudjaarsuitzending. Uh, we kijken terug naar het uh, oude jaar. En We dachten Herman en ik, want we hebben samen het programma een beetje gemaakt. Van nou, wat vinden we nou leuk om vanavond te doen? En uh, we zitten natuurlijk ook aan gasten te denken. En dan denken we van, hé... Hey, Eigenlijk willen we vanavond de, de mensen die het meest actief zijn in de regio. En toen dachten we van jullie twee. En ik ben erg blij dat, uh, dat jullie ook allebei uh, wilden komen. Dankjewel voor de uitnodiging Alsjeblieft. Ja. Tony, hoe gaat het heel kort met jou? Nu? Met mij gaat het goed. Ja? Ik heb een uh, bewogen jaar me, zowel positief als negatief. En dus inderdaad, actief in de regio, dat klopt wel. Ja. Ook actief in mijn leven. Dus, uh... Ja, ik zag dat je een, beurs, uh, een grote beurs hebt ge georganiseerd. Daar was ik ja. natuurlijk zelf ook bij. Ja. En je hebt ook nog nou, bijna elke week wel een, een workshop of zo die, die je ja. organiseert? ik heb wat mensen uitgenodigd bij mij thuis. Heb ik tegenwoordig ruimte. Dus mm. komen mensen bij mij thuis. Soms organiseer ik en doe ik het ook zelf. Ik heb een vrouwengroep die erg enthousiast draait. Nou, mijn beurs, mijn cursussen. Dus ja, uh, ja twinkelend jaar. En dan uh, vragen we wel eens. En heb je s'nachts nog wat te doen? Maar... Ja hoor, genoeg. slapen. Oh, <laughs> <laughs> Buiten het slaat om ook een hoop te verwerken en ideeën ja. opdoen. En uh, lekker tot rust komen s'nachts. Klinkt heel actief. Ja. En jij? Ja. Hoe gaat het met jou? Nou, dit was mijn tiende jaar. Nikki's Place is tien jaar op oh, in feestje? werking. Ja. Dus uh, daar heb ik wat aandacht aan besteed. Uh, met lozerijen. Ik uh, doe natuurlijk uh, mijn beurzen, spirituele beurzen. Vorig jaar vier gedaan. Vier weekenden. En ik heb ook vorig jaar voor het eerst themadagen geïntroduceerd. Dat is dan een hele zondag. Van twaalf uur s middags tot zes uur s avonds. Met allemaal workshops. En het is een soort van uh, ja, heel grote absorptie... Uh, ...momenten dat je van alles uh, wat je nee. leuk vindt... ...dan uh, kan uh, ja, luisteren en leren. En ja, thuis heb ik een heleboel keuzes gemaakt. Ik heb uh, een uh, parttime baan... ...die heb ik gehalveerd... ...van vier dagen naar twee dagen. Oh, mooi. Dus ik, kon er, uh, dus ik heb er ruimte gecreëerd. Leven. Nou, ik heb kosmische ruimte oh, okay. gecreëerd... Om, dat dus, uh, ...om overvloed te kunnen ontvangen. Ja, hè? Want als je is, alleen maar aan het werk uh, bent... En je hebt er geen ruimte voor. dan uh, je moet dan dingen achter je kunnen loslaten. Ja. Dat is dus heel eng. Uh, heel eng. En ik ben maagd, sterrenbeeld. Dus alles moet altijd Oeh, het liefste uh, geregeld ja. worden. Dus <laughs> ik heb heel grote stappen gemaakt. Ja. Maar, maar dan zijn jullie wel tegenpolen dan. Ram. Ik ben een Ram. Oké. Ja. Ja. Ja. En ik ja. ben een vis. Dus nog een derde okay. tegenpool. En jij ja, Herman? Ram. Ook een ram. ram Ook. Yes. Nou, ga even, uh, <laughs> Wij zijn nou, in de openbare met de te zijn uh, tegenovergestelde natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, grappig. Wat is voor jou een hoogtepunt uh, geweest het afgelopen jaar? Ja, een hoogtepunt? Hmm. Nou, toch wel het besluit om minder te gaan werken. En ja. uh, voor mezelf dus uh, uh, duidelijk te maken wat ik wel precies allemaal wil. Hè, ik was uh, elke zondag open uh, met Nicky's Place het eerste half jaar van dit jaar. En ik vond namelijk dat ik... Uh, Veel hè? elke zondag er moest zijn, zeg maar. Ja. Omdat dat dan makkelijker is. Dat moest ik eerst uitproberen natuurlijk. Hè. En uh, nou, vanaf september heb ik dus besloten om dat niets meer te gaan doen. En daardoor dus ook ruimte te maken voor mezelf. Dat ik af en toe eens een zondag in mijn pyjama kan rondlopen en brainstormen. En toch wel met Nicky's Place bezig zijn. Maar dan met mezelf en mijn eigen inspiratie. En uh, nou, dat is heel goed bevallen. En daardoor kan ik ook af en toe op een andere beurs werken, zoals die bij Tony. Ja, dat kwam ik je ook tegen? En, uh, ja, eindelijk ja. kon ze erbij zijn. De vierde ja. beurs en ze was er. Ja, <laughs> ja nee. dus uh, daardoor heb ik nu ruimte om dat soort dingen ook te kunnen doen. Ja, dat is, ja, dat is leuk. leuk. Dus dat is goed. En ja. Tony, wat was jouw uh, hoogtepunt afgelopen jaar? Nou, mijn absolute hoogtepunt was mijn choiken. Oh, dat, oh ja. Uh... ja. Dat moet je wel even oh. uitleggen, denk ik Joiken ja, Tjoike is uit. zingen vanuit je hart, vanuit je gevoel, mm -hmm. puur op bij de titel te blijven, Inspiratie. Ik zou je het zo ter plekke kunnen doen? Ik zou het ter plekke kunnen doen. Doe het maar even. Oh, dank je dankjewel. Tony gaat nu even tien seconden choken voor ons. Ik doe het, ik stem altijd af op wat er is, dus ik stem nu even af op het groepje hier. Doe ga je me Doei ga je mee je Oké, okay, dankjewel Tony. Nou, we zullen niet applaudisseren, want dat staat echt niet. Liever niet slij de slijden energie kapot. <laughs> ja, precies. En wat, wat is het wat je deed? Uh, ja, wat, wat ik doe, ik stem af uh, op de sfeer die er op het moment mm -hmm. is. Uh, ik stem af op een gevoel wat ik soms heb. Of een, een, een, ook een vervelend gevoel, kan ik eruit zingen. Mm -hmm. En dan ga ik met heel mijn lijf, uh, ga ik daar achter zitten. En uh, mijn stem, mijn geest, het gaat vanzelf. Ik weet absoluut niet wat de volgende noot of de volgende klank is. Het gebeurt... Ja. En, waar, en waar het komt is het werkelijk geïnspireerd zingen. Komt het komt het bij de Inuit vandaan. Inuit. Uh, het is Eskimo's, ja, Eskimo's de, de, de Laplanders, uh, dus hoog in het noorden, in het koude noorden. Daar wordt het al gedaan om uh, ook als wedstrijden naar elkaar toe tussen de dorpen huh? in. Dus dat is echt, als je dat hoort, is geweldig. Hmm. En uh, ja, ik doe het eigenlijk al sinds ik geboren ben. En Vroeger was het een hoop geschreeuw en herrie en uh, ik kon geen liedjes zingen. En nu tegenwoordig, uh, en met name het afgelopen jaar, is dat gelukt. Hmm. En uh, word ik gezien en uh, word ik gehoord. En krijg ik de kans, zoals nu bij jullie, heel even om het te doen. En het is, ja, het is mijn passie. Het is geweldig. Nou Het grappige is misschien te zeggen, ik heb met Roelien uh, twee workshops gegeven op het strand. En daar mm -hmm. was jij ook uh, bij, samen met uh, Herman. Ja. En uh, je hebt daar toen ook gechalkt ja. En uh, ik ja, ik, ik, ik ken het natuurlijk helemaal niet, maar ik vond het prachtig. En ik, mm. ik heb je net nog gezegd, van nou, elke keer als jij er bent en ik, ik ben er iets met een, een workshop aan doen en zo. Nou mag je wat mij betreft altijd. Ik zin, ja. Het is echt prachtig. Nou, dat is het dankbare aan het, uh, aan het zingen dat ik er andere mensen mee kan raken ja. op gebieden waar ze vaak lang niet geraakt zijn. Ja. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar dat gebeurt echt heel diep in iemands lijf. En dat is geweldig om te mogen doen. Ja, als, als je zegt dat uh, raken zweverig is, dan denk ik, ja, dan, uh, dat, nee, ja, De raken, dat is toch prachtig wat er is, hè? Voor mij wel, ja, voor nou, mij wel. Ik voor iedereen wel. Ja, ja. Ja. Wanneer is een film goed? Als je geraakt bent, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat vond jij ervan, Nicole? Van Tjolke? Ja. Dat heb ik al eerder gehoord van uh, Tony op de, op de beurs natuurlijk ook. Ja, het is heel mooi om haar stem te horen praten ja. op die manier. Ja. Of om jouw ziel eigenlijk een dus stem ja. te geven. Ja, precies. Dat het is, is het. Een, een bepaalde emotie in ziel. Ja. Ja. Ja. Je mag uh, het volgende nummer aankomen. Ik ga het volgende nummer aankomen. Nou, ook iemand die uh, naar mijn beleving heel mooi kan zingen, maar dan in uh, goed verstaanbare woorden, is meneer Stef Bos. Hij zingt het lied De Taal van Mijn Hart. Nou... Ik doe het met Jojke, hij doet het met woorden, maar het is even mooi bedoeld. De stem van mijn hart. En dat iedereen mij mag volgen. Kijk de zon staat aan de hemel, dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker, vond mijn weg terug op de toast. Vroeger was ik rijk aan woorden, ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem, mijn stem blijft branden, dit is het vuur, jij mag je warmen. Gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn spiegelbeeld zinval Ik leer een scherven grond. Ik eet mijzelf leren kennen, als helden en als een hond. Maar daar is nu zo oor. Van al mijn woede en geweld, want ik ken ook mijn donkere kant, ik heb vrede met mijzelf, want ik zing die taal. Guess what, what I guess, guess. this is my world, this is my state, state. Terug, uh, lieve dames en heren. We hebben als gasten Nicole van Olderen en Tony Rekelhof. Nicole is bekend van Nicky's Place in Haarlem en Tony is bekend als cursusleidster en van de beurs Bewustzijn. Het onderwerp van deze uitzending is spirituele trends. Nou, waar we het in dit uh, blok over gaan hebben is uh, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zowel internationaal, nationaal als in de regio Haarlem, in de hoek van de spiritualiteit. En de psychologie. Nou dames, dat is een hele mond vol. Um, wie zou een daar... uurtje? Een uurtje, ja. Dit, is, dit, is natuurlijk, uh, dit, dit vraagt om veel meer tijd. Maar ja, laten we gewoon een aantal highlights proberen eruit uh, te halen. Wie wil de aftrap uh, geven? Nicole? Uh, ja, ja hoi. Branden? Uh, Nicole zit te branden van, uh, uh, van enthousiasme. Die heeft een aantal uh, voorbereidende dingen bedacht. En uh, ja, wat ik uh, wel heel erg duidelijk heb gezien in, de, in wereldwijd... Uh, waar, we, waar wij als uh, spiritueel bewuste mensen mee te maken krijgen... is dat je hoe overwin je angst. Want angst wordt op dit moment toch wel wereldwijd veel gecreëerd. Ook voor mensen die er dus niet mee bekend zijn... hoe ze, hoe ze daar dus vanaf kunnen komen. En daarbij wordt aan ons dan eigenlijk gevraagd... om in vol vertrouwen te blijven. Tenminste, ik zie dat persoonlijk wel zo. Ik heb er eens even voor gezeten... Denk, hoe kan ik dit uh, ja, bevatten? Wat waren nationale en internationale ontwikkelingen? Ja, ik kan ook zeggen, mediumschap is hot. Het is heel veel op tv. Ja. Hè? Het ja, zesde zintuig. Ja. Dirk ook heb ik Niet bedacht. Nee, nee, nee. Dat betekent ook wel weer dat uh, Jan en allemaal een beurs gaat organiseren. Want daar komt het dan weer op neer. Wat ik dan weer om, de, om mij of heen hoor. Ik denk hoor. dat ze medium zijn. Ja. Maar dat hoort er dan ook een beetje bij, hè? Ja, ja, ja Dat hoort ja. er dan wel weer bij. Het kaf, ja. Ja. kaf van het koren wordt wel weer onderscheiden dan. Ja. Ja. Maar degenen die ja. achter de gesloten deuren zaten... durven wel naar buiten te komen. Zitten ook voordelen aan. Ja, het wordt weer meer bespreekbaar. Hè? Absoluut. Bedoel, op een verjaardag kan je nu tenminste zeggen... dat je, dat je, dat, dat je naar Derek Ogilvie kijkt... en dan ja. kijken mensen je niet aan... alsof je, alsof je, ko alsof je koekoe bent. Ja. Hè? Dus Het wordt wel meer, besp meer besproken. besproken ja. Ja. Ja. Maar vooral dat angst overwinnen... en positief denken. En hoe ga je daarmee om? En hoe sluit je ook af voor alles wat je opgelegd wordt? Want als je de televisie aanzet... en de kranten open doet dan zouden we eigenlijk allemaal als bibberende, be bibberende beestjes... in hoekjes van, uh, hm? van ons huis moeten gaan zitten, bibberen. Want het is allemaal uh, ja, negatief. Dus ik probeer voor mezelf daar wel heel erg... Uh, de positieve kant van te blijven zien. Wat vond je het uh, meest angst, angstaanjagend de afgelopen jaar? Nee, kan ik kan het niet benoemen in één woord. Tony? Nee. Uh, nou, ik heb ook niet één angstaanjagend ding voor mijzelf. Inderdaad wel de ervaring dat er heel veel angst gecreëerd wordt. En uh, nou, wij geven daar uh, met inspiratieradio... en uh, als persoon denk ik heel goed tegengas aan... door in vertrouwen te blijven staan. En ik laat me dus geen angst meer aanjagen. Mm. En dat, uh, ik denk dat dat voor mij persoonlijk wel een uh, hele grote groei is... die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Ja. Het zien dat we door angst klein gehouden worden... en daardoor niet meer bij ons eigen gevoel kunnen komen. Mm -hmm. En inderdaad uh, passief op de bank blijven zitten... en de verantwoording uit handen geven... En mijn stuk voor dit jaar dus wat ik een highlight vond was Barack Obama. Hmm. Uh, dat heeft toch wel een heel nieuw tijdperk ingeluid, uh, Zolang hij de tijd en de ruimte ook krijgt. Hè? Want hij zit nog niet in zijn angst. En dat vind ik heel knap van deze man. Dus je ziet wat hij aan... een uitgebreid... Uh, ja, hij zit heel sterk in zijn vertrouwen. En heel inspirerend. En dat ik dacht yes. Ja. Zo iemand hebben we nodig om uh, te kunnen volgen. Mensen hebben een leider nodig. En is een hele goede leider. Dus, hoewel, hoewel ik even, even een klein ja? uh, puntje van uh, nou ja, kritiek toch wil uh, uiten op Barak, uh, dat hij me toch wel een beetje teleurgesteld uh, heeft uh, in, uh, in het, uh, nou ja, het, het milieuconferentie uh, van een paar weken geleden in Denemarken. Ja, hij heeft dat niet voor elkaar gekregen, maar ik denk. Nou, sterker nog, hij kwam met helemaal niks naar Kopenhagen. Nee. Mede door hem is die topmislukt. mislukt. En dat vind ik toch wel een uh, heel uh, jammer ja. stuk. Ja. Nou, ik heb de top hier ook opgeschreven. De top van Kopenhagen. Het, uh, uh, wat je dan veel om je heen hoort. van joh, Het verwachtingspatroon wat er ligt. Uh, ik denk dat hij mede door zijn uitstraling een heel groot verwachtingspatroon uh, ook, neerzet, ja. ook ja. neerzet. En niet beseft of hij hem waar kan maken, ja of nee. Dus in die zin heeft hij ook wel zijn leerschool, zoals wij allemaal. Maar ik denk zeker dat die top heeft heel veel uh, gekost. Heeft heel veel verwachting en hoop uh, bij ons wakker gehouden. En heeft ons weer teruggeworpen op het bankje. En ik denk dus dat het allemaal signalen zijn. Van jongens, kijk naar jezelf. Ga zelf in je vertrouwen. Ga zelf in je actie. En ga niet zitten wachten tot die top wat doet. Want grappige, dan zijn we te laat. Het grappige vind ik, als je nou ziet um, hoe, dat, hoe dat dan uitwerkt. dan Zo'n top is, dan zeg, kun je wel zeggen, mislukt. Hè? Ja. En dan zie je toch heel veel lokale... Een regionale initiatief van bedrijven, ja. maar ook van gemeentes... Ja. om juist wel zeg ja. maar die doelstellingen, laten we zeggen Kyoto-doelstellingen... of misschien wel de ja. Kopenhagen-doelstellingen, om die wel te gaan halen. En dat vind ja. ik zo prachtig. Dus de mensen laten zich eigenlijk niet meer ringelen, hoor. wat jij ook zegt. Dat is dan is geweldig, ja. ja dat is echt nou, zin. dat is ook wat ik, wat ik om me heen zie. Als je praat over regionaal uh, nieuws, dan denk mm -hmm. ik... ja, er zijn heel veel initiatieven genomen... Ik hoor steeds meer mensen die gaan kiezen voor wat ze werkelijk willen. Die dat ook durven uiten. Hè? Mede door de mediumprogramma's misschien ook wel. Mede door zo'n maar Door zo'n mislokte top. Weet je, op een gegeven moment zijn de mensen het zo zat. Mm -hmm. En als je met je rug tegen de muur staat... kan je maar één kant op en dat is lopen. Ja. En dat gaan ze nu doen. En dat zie ik meer en meer om mij heen gebeuren. Op allerlei gebied. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Dat er initiatieven genomen worden. En dat er weer leven in de brouwerij komt. Dan denk ik, hè, hè, eindelijk... Komen we los van alle dogma's en, en verwachtingspatronen. En gaan we zelf onze eigen verantwoording nemen. Ja. En jij, Nicole, wat heb je wat Ja, ik, ik, uh... ik luister naar, naar Tony en ik denk: Ja, ja, ja, nou, dat is precies wat ik het ook zou verwoorden. <lacht> ja, dus dan kom je niet, uh, dan kan ik dat wel gaan herhalen. Maar uh, voor, mij, voor mij, om mij heen, het is bij mij met mezelf begonnen, voor mezelf kiezen. En dat is dus uh, dit jaar op meerdere fronten gebeurd: uh, grenzen stellen. Hmm. Dat vind ik, uh, ja, dat is het begin, denk ik, uh, van je eigen ruimte innemen. En durven innemen. Durven innemen. En uh, ook luisteren naar wie je werkelijk bent van binnen. Hmm. Dus als je je eigen ruimte inneemt, dan krijg je ook je eigen, uh, ja, je eigen energieveld, zeg maar. Hè? Hmm. Want dan heb je, je je afschermtechnieken, kan je dan gebruiken en dan kom je in je kracht. Ja. ja nou, dat... ik, denk, ik denk dat ook heel veel mensen zich tegen laten houden. Omdat ze niet in hun eigen kracht zitten. Mm -hmm. Dus daar kan ik uh, ja. helemaal achter Nicole aan. Ja, meelopers. Mensen, mensen ja. lopen graag achter een ander aan. Wat ik bijvoorbeeld mee heb gemaakt. Is bij een begrafenis. Uh, dat je normaal doet. Om de normen en waarden. En om het beeld naar de buitenwereld. Doe je iets niet. Ik heb gekozen om iets wel te doen. En daar kwam in eerste instantie heel veel weerstand tegen. Maar het voelde voor mij zo goed. Ik denk ik ga door. En nu heeft dat zo'n te teweeg gebracht. Dus moed en vertrouwen. Ja, van je hoor. En, uh, ja, en blijf wat, wat bij is dat zappen. wat je gedaan hebt? Wat uh, je wel gedaan hebt? Uh, nou ja, het is een klein, klein stukje uit mijn privé. Uh, ik werk in een klooster. Ja. Daar was een kloosterlinge uh, mede vriendin van mij. Die was aan het overlijden. En ik kwam er op de kamer en er was nog geen uh, zorg omheen. Geen hmm. 24 uur uh, wacht was er geregeld. En ik schatte in dat dat wel nodig was. Dus ik ben daar gebleven. De andere dag kwam ik terug. Toen bleek het nog niet geregeld te zijn. Dus ik ben daar wederom gebleven. Ik heb deze vrouw dus twee nachten bij kunnen staan. In haar letterlijke doodsangsten. Uh, we hebben hele bijzondere momenten. In haar heldere momenten nog gehad. Maar ook in haar verzwakte, verwarde momenten. waren heel bijzonder. Ik heb dus twee nachten gewaakt bij haar. En uh, ja, dat, dat is dan heel bijzonder om mee te mogen maken. En simpel door een communicatiefoutje. Anders had er al waken gezeten. Mm. Maar normaal wordt dat door de meeste zusters zelf gedaan. En ik had zoiets van, ik ben een leek. Maar ik koos dus vooral voor de vriendschap die ik met haar had. Die vriendschap, ik laat een vriendin niet in de steek. Dus het is ook iets wat bij jou, jou hoort, hè, Tony. Dit wat ram, jij zegt. <laughs> nee, maar dat <laughs> ja. de mensen begeleiden in het stervensproces. Dat was ook iets wat uh, jaren geleden kwam. Dat al tussen ons wel eens ja. ter sprake. Ja. Dat dat voor jou iets is waar je... Waar je hart ook ligt. Waar ja. je een stuk van je Ik eigen ben... mediumschap eigenlijk ja. in kwijt kan. Ik ben ook met een grote opleiding ja. bezig. Klopt. Dankjewel, Nico. Oké, okay, we gaan even luisteren naar de volgende MUZIEK de Ja, dit is natuurlijk heerlijke muziek van Helen Shoholm uit de film Sa in Himmelen. Uh, Als het is in heaven. Uh, ja, uh, de film is zeer inspirerend. Ik kan hem iedereen aanbevelen. Het mooiste stukje eigenlijk is... Uh, ik hou van Lilith-vrouwen. Van vrouwen die dus echt in hun kracht zijn gaan staan. En uh, deze vrouw die dit zingt... die mag eigenlijk van haar man niet zingen. En ze doet dus stiekem mee aan een song... Uh, aan, een zong, aan een zangwedstrijd. En uh, ze weet dat de klappen wachten. Maar toch gaat ze dat lied staan zingen. En als ze dat dan zingt terwijl ze dat doet. zie je haar in haar kracht gaan staan. En dat is werkelijk een emotioneel geweldig stuk. Ik zou, als je kans hebt. de tekst uh, eens gaan opzoeken op uh, internet. Want het is zeer de moeite waard. Helen Showholm met so, Som in Hemelen'. Nou, dankjewel uh, Herman. Alsjeblieft, Ries. Het Zweeds gaat er uh, ook steeds op uit. Ja, <laughs> uh, nou, welkom terug uh, lieve luisteraars. We hebben als gasten Nicole van Older en Tony Reekenhoff. Tony is bekend, uh, sorry, Nicole is bekend van Nicky's Place in Haarlem. En Tony is bekend als cursuslijster en van de beurs Bewustzijn. En het onderwerp wat we in deze uitzending bespreken is spirituele trends. En we gaan nu naar het blokje. De trends die zijn te ontdekken in de hoek van de spiritualiteit en de psychologie. En voordat we daar aan beginnen, als u ons nog wilt bellen, dan kan dat. Ons telefoonnummer is 5730393. Dus wilt u wat kwijt of heeft u een vraag aan onze gast, of aan ons, bel 5730393. En let op, bellen kan alleen bij een live-uitzending. En het is vandaag 27 december. Nou, dames, wat zijn de spirituele trends en de psychologische trends van het komende jaar? De bal wordt door Nicole mooi naar mij doorgespeeld. Nou, ik pak hem op Nicole. Jij was net eerst, vandaag mag ik. Ik ga toch heel even aan de microfoon zitten als jullie wat horen kraken. Ik denk dat de trend vooral is dat we onze spiritualiteit en onze eigen ding nou eens een keertje neer gaan zetten. We hebben de afgelopen jaren heel veel geleerd. Er is heel veel informatie over ons heen gekomen. Heel veel tot ons, uh, tot ons genomen ook. Er zijn ongelooflijk veel cursussen geweest. En ik denk mede door waar we het net al over hadden, alles wat er in de wereld gebeurt... Uh, maar ook in ons eigen kleine wereldje. Dat we het nu eindelijk eindelijk aards gaan maken. Spiritualiteit is niet ver van ons. Het zit in ons. En we mogen het aards gaan maken. En dat, dat, dat zie ik meer en meer gebeuren. Uh, nou ja, we hebben samen gegeten Richard. Ja. Toen gaf ik jou het uh, voorbeeld al van de trui. Vroeger breiden mensen een trui van lekker warm. Hè, en dan deed er niet zo toe of het kleurtje nou wel paste. Of dat het motiefje nou wel zo uh, passend was. En ik zie nu mensen die opnieuw weer gaan leren breien. Maar die er dan wel die extra laag in willen leggen. En het is niet meer alleen warm, maar het moet ook met een heel mooi motief zijn. Of het moet iets vertellen van wat er in die mensen leeft. En uh, dat zie ik ook in contacten met andere mensen. Uh, het wordt steeds aardser, Het wordt echt toegepast. Aardse spiritualiteit en toegepaste psychologie. Ik zie het in mijn kringen gebeuren. En dat, ja, vind, daar ben ik helemaal blij mee. Ja. denk ik... Uh, dus eigenlijk uh, wat we hebben nu uh, bijna twee jaar uh, inspiratieradio ja. en wat we dus eigenlijk doen is toegepaste psychologie en eh, sorry ja toegepaste psychologie en geaarde spiritualiteit dus ja. eigenlijk wat jij zegt is dat de trend daar naartoe gaat naar geaarde spiritualiteit ja ja Mooi. ik zie dat ik zie dat uh, ik zie dat werkelijk gebeuren waar wij nog aan het vechten zijn om in eigen kracht te komen daar staat de jeugd er vaak al helemaal middenin en dan sta ik iets te vertellen en dan kijken ze me echt aan van ja logisch toch Denk ik, liever schatter ik twee jaar op moeten, op moeten vroeten. Ja. En voor hun is het dan... is dat soms. Hè, voor ja. Mevrouw, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Dat... Aan de andere kant denk ja. ik, complimentje aan ons. Want wij hebben wel dat draagvlak uh, ja. gemaakt. Zouden dat niet zonder ons kunnen doen? Nou, ja. Wat ik nou, ook wel ik... zie is dat uh, steeds meer mensen uh, gaan mediteren. Ja. En gaan yoga doen. Dat ja. wat uh, een paar jaar geleden nog zweverig was. En uh, ja. iets wat, uh, wat ook uh, weggelachen werd. Zowel... Ga maar eens mediteren. Ga dat echt maar eens proberen. Hè. Maak maar ja. eens je hoofd leeg en volg je ademhaling. Ja. Langer dan tien seconden. Ja. Nou, dat is echt een truc. Dat is geen truc, dat is een kunst. Met een ja. grote K. En uh, daar word je leeg van, van binnen. En dan kom je bij je ware kern. En ja. bij je kracht. En dat is wel wat ik steeds meer om mij heen zie. Tai Chi, yoga, meditatie. Ook gewone mensen die op kantoor zitten... die dat eigenlijk niet ja. spiritueel zijn... Die eigenlijk nog niet weten hoe hun intuïtie werkt. Die doen wel eens iets ja. per ongeluk intuïtiefs. Mm -hmm. ja. Maar nou, ik, ik zou je dat zie ik dus steeds meer gebeuren ook. Ik zou je vertellen, Nico. Ik ben dus coach. Ik zit onder meer... Ben ik een van de coaches van de provincie Flevoland. En een van de redenen waarom ik die functie heb gekregen... Is omdat ik spiritueel was. En die man van PNO die mij zeg maar heeft aangesteld als freelance coach... Die wist eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat, die, wat, wat, wat daarmee bedoeld werd. Maar het voelde wel zo goed dat ik dacht: van ja, hem moeten we hebben. Want mensen met een, zeg maar een, een burn-out-probleem. Of, of dingen die iets verder gaan. dan moet je dus wel zo'n soort coach hebben. Dus ja. het is echt ja. aan het aanslaan, ook weer in het bedrijfsleven. Ja, ja, het ja, het ja zeker. Niet ja. Het bedrijfsleven, maar in ieder ja. geval het zakelijke leven. In het zakelijke ja. leven zie je het meer en meer komen: hè? dat er inderdaad naar gekeken wordt van hoe richten we kantoren in. Ja. welke kleuren gebruiken we. Ja. Uh, hoe gaan we met onze mensen om. Dat is ook leuk, want ik werk, werk dan naast dat ik met mediumschap werk, werk ik ook als masseur. Ik heb al 17 jaar een praktijk en daarbij doe ik ook triggerpoints. En triggerpoints is dus knopen in spieren. Wat uh, vaak door verstijving en verkramping, dus gestrest. Wat mensen dus worden voordat ze een burn-out hebben. En dan komen ze dus bij mij volledig in de knoop. En dan is het niet meer zo dat ik, uh, mm -hmm. dat ik nog een. een, een een, een spier moet ontknopen. Nee, dan moet ik eigenlijk die mens ontknopen. ontknopen nou ja. En ik merk dus ook steeds meer dat ik niet alleen bezig ben met die spieren, maar ook dat ik een coachrol aan het aannemen ben, omdat ik vraag, hoe hang je voor de televisie? Hoe zit je uh, ja. achter je bureau thuis? Want uh, op het werk is het vaak arbotechnisch perfect in orde. Maar thuis zit je nog wel eens op mm -hmm. een keukenstoel of uh, zonder armleuningen of uh, lekker scheef. En dat merk ik wel steeds meer. En daarbij komen dus ook hele praktische mensen vanuit het bedrijfsleven dus, op mijn massagetafel ja. en, die, en die ben ik dan ja, ook spiritueel bewust aan het maken van zichzelf, ja. want bewustzijn van wie je bent is al spiritualiteit bewustzijn ja. dat je vanuit je hoofd een heel lichaam regeert want vanuit je hoofd regeer je eigenlijk je lichaam, je kunt zeggen tegen pijn dat het weg moet blijven, je kunt het blokken vooral vrouwen zijn daar goed in uh, in pijn wegblokken uh, maar dat, dat is dus eigenlijk ook een stuk spiritualiteit en bewustzijn en uh, ik mag dus nu een nummer aankondigen, en dat is Paul Potts met Senza Lucha. Dat is A Wider Shade of Pale, en uh, dat nummer heb ik pas geleden gedraaid op mijn kerstviering. Intuïtief pakte ik dat nummer van die CD. Ik is wist niet eens. Dat is het heig nummer wat wij kennen. Nee, dit is geen heig nummer wat jij kent. <laughs> dit is een ander nummer. Uh, dit nummer heb ik. Uh... Hmm. Dat is, ach, dat is Chetam. Ja. Chetam Monoplie. Jemig. Je vergelijkt wel iets heel vreemds nee, met nee, elkaar. dat is ook een nummer waar de set of pale. Oh, ja. Oké. Okay, ja, die gaat nee. ook heigend. Oh, nee, dit is geen heig nummer. <laughs> Echt niet. Ik heb hem ge, intuïtief ge, uitgezocht. Gewoon die Katty C.D. in mijn handen en ik moest de nummer van Paul Potts op mijn kerstviering draaien, dus het werd die. Ik had een aantal dames, die waren 50 plus, die zaten in de, bij de kerstviering en die waren zo ontroerd waardoor ik zoiets had van, wow, wat heb ik dat dan weer zo... Spontaan gecreëerd dat moment, want het blijkt dus een nummer van Prokkel Herm te zijn, gezongen door Paul Potts. Paul Potts is natuurlijk de man die uh, vanuit het niets is opgekomen en een fantastische stem heeft. Die bedoel ik hoor trouwens, dat van Prokkel Herm. Ja. Maar dat is een soort heignummer, maar goed. Oké, okay, nou, okay. hier is Paul Potts met het heignummer. En welkom terug. We hebben als gasten Nicole van Olden en Tony Reekhoff. Nicole is bekend van Nicky's Place in Haarlem en Tony is bekend van de beurs Bewustzijn. En het, uh, we hebben het uh, in deze uitzending over spirituele trends. En het, we gaan het nu hebben over wat gaan onze gasten het nieuwe jaar doen. Nou... Zal ik jou? Nicole begint. Ja. Nou, hoi allemaal weer. Uh, het volgende deel van uh, deze avond. Nou, met Nicky's Place uh, bestaat nu tien jaar dit jaar. Dus daar ben ik uh, ja, heel trots op dat het zo uh, lang uh, al in leven is. En daarbij uh, heb ik uh, voor mezelf uh, ja, een aantal dingen nog steeds hetzelfde. Dus voor het volgende jaar ga ik daar ook gewoon weer mee door. Uh, met beurzen organiseren. Uh, themadagen. Doen, waarbij de mensen dus één, één, één onderwerp op een hele dag krijgen. Eerst de volgende keer is dat in april. En dat gaat over je eigen kracht terugvinden. Daarnaast komen steeds mensen op mijn pad met nieuwe ideeën. En ik ga dus ook verdiepingsweekends aanbieden. Waaronder over het pad van de Inca. Dat is een heel weekend met negen inwijdingen om je eigen kracht ja, te ontdekken. Om te zien waar je eigen kracht ligt. Uh, mijn website is uh, www.nikkiesplace.nl. En ik stuur ook één keer in de twee weken een nieuwsbrief rond. Naar uh, bijna 3000 e-mailadressen. Met allemaal nieuws vanuit heel Nederland. Waarbij ik, uh, mijn doel is om mensen bij elkaar te brengen. En mensen met elkaar in contact te brengen. En ja, ik geef het woord graag door aan Tony. Dankjewel, Dankjewel Nico. <laughs> ik heb uh, uh, nou ja, ook wel wat plannen. Ik ga vooral samenwerken het komende jaar. Uh, we gaan wat avonden organiseren en we gaan een winterwandeling maken. Uh, ja, we gaan een cursus doen persoonlijke ontwikkeling. Een cursus meditatief tekenen. Voor mezelf ben ik in opleiding uh, uh, mijn mediumschap uh, verder uitbreiden. En uh, eventueel docent daarin gaan worden. Dus daar heb ik, uh, dat zijn dus mijn persoonlijke mijlpaal die ik wil bereiken dit jaar. Dus dat vind ik wel heel leuk. Uh, de, ja, uh, bij mij staat twee keer per jaar de beurs uh, Bewustzijn nog. 21 maart staat die. En voor alle workshops en samenwerkende dingen... dat kun je allemaal vinden op www.mantar.nl. Daar kun je alles op vinden wat ik in de agenda heb staan. En ja, mijn doel blijft mensen... Uh, wederom het woord kracht valt hier vaak vanavond. Maar mensen in hun eigen kracht zetten en zelfbewust maken... zodat ze betere keuzes kunnen maken voor zichzelf... en automatisch ook naar de andere wereld toe. En daar zal ik alles aan doen om dat... Uh, alle mogelijkheden die langskomen, zal ik daarvoor pakken. Dus ik laat me graag verrassen. Als ik uh, naar na het komende jaar zeg, wat is dan voor jou het belangrijkste wat je gaat doen? De beurs. De beurs. De twee ja, beurzen. Op, ja. een, op 21 maart en? 21 maart en uit mijn hoofd gezegd 20 oktober. Oké. Okay. Maar in ieder geval 21 maart. Maar de beurzen, ja, buiten alles wat ik doe, is de beurs is voor mij altijd een highlight. Omdat daar heel veel mensen samenkomen, heel veel ont ja. Uh, onderlinge verstand. Hoe zeg je dat? netwerken met elkaar. Mm -hmm. Maar je kan even lekker... kneuterig proeven aan van alles en nog wat. Ja. Zonder dat je gelijk vast zit aan een of andere... iemand dat je denkt... oh, wat zonde van mijn geld en ik zit verkeerd. Ja. Dan kun je op de beurs even lekker... elkaar ontmoeten en ontspannen. En voor jou, Nico? Wat is voor jou het hoogtepunt... voor het komende jaar? Nou, die samenwerkingsweekends... wel, zeker. Uh, met... Uh, Margreet van Eersel dus. Die doet het pad van de Inca... En uh, twee weken daarna heb ik Wayne Ling. Dat is een uh, Engels transmedium. En die uh, heeft uh, al een eerste cursus Blue E Healing gegeven. Waarbij die tien mensen heeft ingewijd in het uh, aanboren uh, van een nieuwe uh, energievorm. Het is te, ver, te uh, vergelijken met de reconnection. Waar ik geloof honderden euro's voor betaald worden voor zo'n weekend. Het schijnt soortgelijk te zijn hoor ik van mensen die het ook ervaren hebben. Dat is wel voor mij heel uh, ja, dat zijn hoog, hoogtepunten. Sowieso ga ik natuurlijk zelf in de Engeland om uh, weer met mijn mediumschap aan de slag te gaan. En mijn beursen natuurlijk, op 13 ja, ik en 14 kan februari. Uh, ik, ja, ik, kan nooit, ik kan nooit kiezen. Het leven bestaat toch uit dus hoogtepunten? hoogtepunten. <laughs> nou ja, die, die momenten van slaap, die heb je tussendoor nodig om daar ja. weer bij te komen. Ja, ja. Ja. Nou, we gaan naar het volgende nummer. En dat is een nummer van uh, zeg maar van mij, die ik heb uh, bedacht. Uh, ja, het is het nummer van Ramses Schaff en Lisbeth List met uh, Pastorale. Ik moet zeggen, ik vind het on-Hollands, uh, dit nummer. Uh, je, je hoort dat het hollands is. Het is uh, geschreven door uh, Boudewijn de Groot met uh, Lennart Nijg samen. Uh, maar als ik het hoor, ik krijg er elke keer nog kippenvel van. Ik heb hem al honderden keren gehoord. En tot mijn grote vreugde staat hij ook weer zesde in de top 2000. Dus het, op de een of andere manier wordt de kwaliteit toch wel echt uh, gezien. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de veel te vroeg overleden Ramses Shafi. We gaan luisteren naar Pastorale. Mijn ja. hemel blauw met gouden halen, mijn wolken toerend, ijskristallen, kometen, malen en planeet.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 Nou luisteraars, we hebben lekker mee zitten brullen met, uh, met de pastorale. Heerlijk, u heeft het waarschijnlijk uh, even tussendoor gehoor, ge, gehoord. Want ik geloof dat Herman even de microfoon heeft opengezet. De boef. We gaan nu verder met de uh, uh, agenda. We beginnen met uh, boeddha dance in het meterhuis in Haarlem. En dat is uh, vanavond. Dus uh, wilt u nog even lekker gaan zwingen, dan kunt u tot 12 uur vanavond in het meterhuis terecht. Dan dinsdag 29 december is er weer een dialoog met Jan van den Oever in de Haarlemse Stadsbibliotheek. En de kosten zijn 10 euro per stuk in de voorverkoop en 12.50 aan de zaal. Dan op woensdag 30 december een eindejaarsfeest 2-1-B in het Rozenstok uh, Rozenstok Hussiehuis. huis. dankjewel. In de Hagenstraat in Haarlem. Inderdaad, <laughs> ja. En de voorverkoop van de kaart is bij Ananda in de Gierstraat. En oh, het wat... is one to be. En het is one to be. Ja, het staat er weer. Oh, het staat er ja. okay. En dat begint smiddags al met dansen en Indiaas eten en s'avonds uh, feest. Hoe weet jij daar zoveel van af? Nou, ik uh, schrijf in een nieuwsbrief van alles over dit soort dingen. Oh, oké. Okay. <laughs> dus ja. jouw agenda is heel herkenbaar voor mij. Ja, Inderdaad. Misschien hebben wij dit wel uit jouw agenda. Uit jouw Je weet maar nooit. Nou, De kosten zijn 22,50 voor de hele avond. Inclusief maaltijd. Uh, in de voorverkoop 20 euro. En 10 euro zonder maaltijd. Dan maandag 4 januari. Om 8 uur Cosmic Energy Connections. Een open avond door Ingrid Verhoef. In Haarlem. En zondag 3 januari. Heeft Nicky's Place een eerste avond. Of een eerste middag. Over neurologie en astrologie van 2010. Okay. Kijk. De, kosten zijn? de kosten zijn 10 euro. Kijk. Nou, wel handig zo'n zo wandelende agenda ja. bij ons. Dan uh, vrijdag 8 januari weer een boeddha-dance uh, om 8 uur s avonds. En uh, van 8 tot 9 is een workshop. En om 9 uur s avonds vrij dansen. Kosten 8 euro. En deze boeddha-dance is elke tweede vrijdag en elke zondag, vier zondag van de maand. Dan meditatie met uh, Wilke Zellers in de garage in Haarlem. Op uh, zondag 10 januari uh, van uh, 10 tot 12. Nou, dit is een open meditatieruimte voor iedereen die zichzelf actief wil verbinden met de energie van Haarlem. En het is elke tweede zondag van de maand. Dan een Ananda lezing op 11 januari met Hans de Waard. En dat gaat over de yasate-techniek. Ik ken Hans uh, persoonlijk. Ik heb hem ontmoet op het uh, eigen en dat is inderdaad een, uh, ja, een bijzondere techniek. Die, uh, ja, die echt, echt, moet, daar moeten we echt naartoe gaan. Het is in de centrale bibliotheek. Het begint om 8 uur. En de kosten zijn 12,50 euro aan de zaal en 10 euro aan de, de voorverkoop. Dan nog een familieopstellingen met Annelies Boutier en Koen Blom in Zandvoort. Op vrijdag 15 januari van half tien tot vijf. En de prijzen zijn 100 euro wanneer je iets inbrengt, en 50 euro als je alleen representant bent. Dan nog een Cosmic Energy openavond op 20 januari. En nog een laatste workshop geïnspireerd communiceren door Richard Buitenk. Daar ben ik dus in Zandvoort. Op donderdag 21 januari van half acht tot kwart over tien. En wil je beter leren communiceren, makkelijker voor een groep staan... dan is deze workshop echt wat voor jou. De kosten zijn slechts 15 euro. We zijn, uh, lief luister, we zijn aan het einde van de uitzending. Ik wil jullie heel erg bedanken, Nicole en Tony. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. En fantastisch om hier weer te zijn. Ja, precies. graag gedaan. Het is weer ja. ouderwets gezellig zo nou, met elkaar. Het voelt, het voelt dat het niet heel lang meer geduurd voordat jullie hier weer, uh, weer zijn. Alweer nee, 2010 samen. is heel dichtbij, hè? Ja, ja precies. <laughs> ja. Herman natuurlijk heel erg bedankt voor, uh, voor het uh, muziek, muziek samenstellen. Uh, hoewel dat we nu eigenlijk met z'n allen hebben gedaan. Iedereen ja, is samenwerkingsverband. Maar natuurlijk de techniek. En Rob is lekker uh, met Mario een, uh, een weekje weg met de kerst. Dus uh, nu moest helemaal alleen doen. Nou, de volgende uitzending is op uh, zondag 3 januari van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan Kok van der Lee in onze uitzending. En die gaat voor ons...